The shame we've made. dit is ZFM. She won't believe me And it's so, it's so sad to think that she don't see what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 Pauliazo, Alle venters hadden eigen aarde. Fabrieken kwam van overal, toch weer een liedje door de grote hal. Hilversen drie bestond nog niet, maar ieder had zijn eigen stem.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 Op elke stijger klonk een leer. Van Pallia's of Jeruzalem voor zijn Drie bestond nog meer Maar ieder al zijn eigen stem Op elke stijger klonk een leer. Van Pallia's of Jeruzalem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 see me crawl And I'm never gonna make it like you do, making love Let's go! I just hold you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 Ik heb niet veel gebeurt, deed alles net verkeerd, Het moeite met relatie.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 De Rotterdamse politie heeft gisteravond een man neergeschoten. Het gebeurde op de Debrechtseweg in Rotterdam-Noord. Volgens de politie was het een verwarde man. Hij ligt met onbekende verwondingen in het ziekenhuis. De politie kreeg een melding.